...met het NOS-journaal. In Pakistan praten Iran en de VS vandaag mogelijk verder over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Delegaties van beide landen zijn naar de Pakistanse hoofdstad afgereisd. Iran eist dat er eerst een staakt het vuur in Libanon komt, voordat het gesprek met de VS begint. President Trump heeft aan Israël gevraagd voorlopig even te stoppen met de aanvallen op Libanon.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 Estland gaat nog eens drie Amerikaanse raketsystemen aanschaffen om de eigen defensie te versterken. De systemen kunnen doelen over een afstand van honderden kilometers heel precies raken. Volgens de defensieminister van Estland gaat de hele NAVO van de aankoop profiteren omdat het voor meer afschrikking zorgt. In Estland zijn grote zorgen om de dreiging vanuit buurland Rusland. Zo zijn Russische straaljagers en drones al meerdere keren het luchtruim van Estland binnengekomen.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 In Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, dat was Beckman Turner. Overdrive met You Ain't See Nothing Yet hier bij uh, uh, Radio ZFM uh, in Zandvoort. En uh, we hebben aan de telefoon Esmee Hoeben. En Esmee Hoeben is uh, de uh, franchise-neemster. Neemster. Nemer, neemster van, uh, het, ja, van de nieuwe ijszaak uh, op de schoolstraat. Ja, Goedem dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ben je daartoe gekomen om in Zandvoort, want je, je komt uh, oorspronkelijk uit uh, Limburg. Ja. En Klevers ja. uh, uh, uh, IJs is eigenlijk een beetje een Limburgs bedrijf, hè? Zeg ja, zeker. Zeg ik dat ja. goed? Uh, ja, heel goed, ja. Hoe, hoe kom je in Zandvoort terecht? Um, ja, ik woon al een aantal jaren in Amsterdam.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 the pyro, you light the match to wash it blow.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 Edsdrukker uh, Er hangen hier ook twee edsdrukken tussen de, uh, alle andere afbeeldingen. Uh, en die Edsdrukken werkt heel veel met Japans papier. Edsdruk um, is natuurlijk weer een hele andere specialiteit. Hij maakt bijvoorbeeld ook de eds afdrukken voor als er een Rembrandt tentoonstelling is, dan krijgt hij de originele ets-platen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 Ja, of via mijn Instagram. En waar de kan de ik Comedy vinden? Comedy Coop? Ja. Die... C-O-U-P? Ja, van okay. Staatsgreep. Ja. <laughs> van Staatsgreep. <Ja. laughs> dat vind ik ook wel grappig. Hé, hey, en uh, Comedy Coop is één woord? Uh, ja, op Instagram wel. Dus dan is het de Comedy Coop uh, aan elkaar. En in het echt zijn het de drie losse woorden. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe kom je in die naam? Heeft mijn vader bedacht. Oh, wat goed. Ja. Is die ook zo grappig?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 ja, Marja is uh, onze DJ vandaag. Ja. Heel heb, goed. Ik heb een visje set. Ja, uh, ah, die John. is wel goed. Ja, dus heel goed. Eindelijk, <laughs> ik ben blij. <laughs> laughing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 that I Play a. in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 ja, dankjewel uh, Marja. Het mooie plaat uh, American Pie van uh, Domme Kleen. U kent hem wel. Nou, uh, het is uh, bijna twaalf uur. Ik mag iedereen bedanken uh, voor uh, medewerking. Marja Kop uh, heeft uh, muziek en uh, techniek gedaan. Uh, Rob. De Graaf heeft het eerste uur mede gepresenteerd. En we hebben samen ook een beetje de redactie gedaan. Dus wat dat betreft is het allemaal helemaal goed. Ik wens jullie een hele fijne dag. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.